3 uur, het NOS Journaal, Dick ter Hark. De vermiste Marianne Goossens uit Stramprooy is terecht. Ruim twee weken geleden verdween ze spoorloos tijdens haar vakantie in Zuid-Spanje. Drie wandelaars vonden haar gisteravond in een uitgestrekt natuurpark ten noorden van de badplaats Nerja. Omdat daar geen telefonische dekking was, zijn ze teruggelopen om hulp in te schakelen.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 Wij hebben ook gehoord van een arts die op dit moment bij haar is, een Nederlandse arts. Dat het uh, naar omstandigheden goed gaat. Ze is dus wel verzwakt. En ze wordt nu opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Marianne Goosens was in Zuid-Spanje op vakantie. Haar vermissing kreeg veel aandacht in de sociale media. Het vliegverkeer op luchthaven Eindhoven ligt stil... vanwege een storing in het communicatiesysteem. Een aantal vluchten is afgelast. Binnenkomend vluchten moesten uitwerken naar Maastricht en Duitsland. Ook het militair luchtverkeerscentrum Nieuw-Millingen... heeft last van de storing, zegt de luchtmacht. De verbinding tussen Millingen... en dat is het, uh, de, de operatiecentrum, het vliegoperatiecentrum van, uh, van de luchtmacht... en het contact met de toren op de vliegbasis Eindhoven...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 AMB ah, verkeersinformatie met een tweetal files. Eerst op de ring van Amsterdam, de A10 Oost richting de A10 Zuid. Tussen Diemen en Amstel Business Park, twee kilometer door een oliespoor. En op de A12 richting Den Haag staat er voor het Malieveld twee kilometer.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 Dit is het tweede uur van Radio Tour de France. We volgen natuurlijk de vijfde etappe in de ronde van Frankrijk. Die gaat van Carré naar Cap Fréhel. Er is een kopgroep en uh, we willen weten hoe het met uh, de achtervolgers zit. Zijn die nog aan het klimmen? Nee. Hier, waar zitten ze? Nee, die zijn inmiddels al over die klim heen hoor, Dionne. En die zijn inmiddels alweer bezig. Ja, op een soort uh, vals plat bovenop uh, de top van die coach. De enige coach die we vandaag hebben gehad. Het stelt allemaal niet te veel voor. Ik zag Thomas Fulclair helemaal achteraan rijden. Ja, dat verhaal kennen we inmiddels. Uh, dat is zo'n Fransman die altijd in beeld rijdt. Of hij rijdt helemaal vooraan, of hij rijdt helemaal alleen. Of hij rijdt helemaal achteraan, altijd een beetje grimassen, gekke bekken trekkend. En uh, dan wil hij zich toch weer even laten zien aan dat Franse publiek. Wat het is hier toch een beetje de lokale held. De wind, het is wel mooi. Ik zie een windmolen onderweg. En inderdaad hoor, de wind staat op dit moment pal in de rug. Maar hij draait een beetje. Zojuist stond hij recht in de rug op het laatste stukje hier naar de finish toe. Maar uh, nu staat hij gewoon dwars erop. En dat zou toch kunnen gaan betekenen dat we de wind straks een beetje dwars uh, op het uh, peloton gaan krijgen en dat we dan toch misschien wel een waaier gaan krijgen. Je ziet wel aan de vorm van het peloton dat het tempo wat omhoog gegaan is, maar die voorsprong is opgelopen na 5 minuten en 34 seconden. Dat betekent dus dat die kopgroep nog even mag blijven hopen. En die kopgroep houdt het tempo er goed in hoor, want uh, daar is het tempo echt omhoog gegaan, maar... Komt ook wel, doordat de weg hier heerlijk naar beneden loopt... doet het al een aantal kilometer. Koopgroep heeft al bijna 56 kilometer afgelegd. Nog maar een keer de namen. één Spanjaard, José van Gutierrez uit de Movistar ploeg die ook erg actief is in het begin van deze tour. Dan Tristan Valentin rijdt voor koffie dus voor de eerste keer in de tour en rennen uit die ploeg mee. Terwijl er toch een ploeg is die in de andere jaren altijd wel iemand mee had. Dat misten we dus in de eerste dagen nu wel met Valentin wat mee. En dan Turgo van Europcar en de Place, dus van Soen. De weg loopt nu weer wat vlakker, maar toch het tempo nog boven de 50 kilometer per uur. Armen allemaal onder in de beugels en ik moest er net eventjes bukken, want er stonden weer een paar Supporters met de Bretonse vlaggen langs de kanten van de weg geknoopt in takken en die mooie zwart met witte vlag. Ze zijn er trots op dat ze de tour weer eens een keer mogen ontvangen en gelukkig de omstandigheden veel beter dan gisteren. Toen was het nat, nu is het droog. Maar ja, die wind. Wat gaat dat nog worden straks? Uit 1987, George Harrison was dat. Met Got My Mind Set on You. La chronique du tour. Het is bloedje warm. De tour van 1991. Frans Mazen, nu ploegleider bij Rabobank, toen wielrenner bij de Bukklerploeg, heeft het zwaar. Heel zwaar. Tot overmaat van rampen is de vierde etappe bijna 290 kilometer lang. Ja, ik begon die, die tour heel slecht. Ik had een soort van zonnesteek voor de de En uh, ja, vroeg in het voorjaar wel de Amstel Gold Race gewonnen. Maar uh, in de tour liep het van geen meter. En uh, ik werd gelost alleen, denk ik. Ja, alleen. Na 100 kilometer lag ik 7 minuten achter. En uh, inmiddels had wel het Pools op mij gewacht. Ja, ook een risico. Want uh, dan kun je zeg maar met tweeën buiten tijd zijn. Maar uh, voorin uh, heeft uh, onze ploegarts met Jan Raas uh, tegen Van der Aarde gezegd... ...je probeert het peloton een beetje stil te leggen. En die hebben ze toen volgestuurd met uh, allemaal bucklerblikjes. En uh, die is met, uh, ik denk, twintig uh, blikjes naar voren gereden. En gezegd dat het feestdag was bij, uh, bij Buckler. En uh, hij deelde die blikjes voor een peloton uit. En uh, ja, die dokter van ons zegt, uh, ja, het was gewoon ongelooflijk. Binnen tien minuten lag heel het peloton stil... En uh, ik reed die 7 minuten met twaalf poels dicht en uh, ik werd pas, denk de laatste 40 kilometer opnieuw. Ik kwam er maar redelijk doorheen. En uh, ik reed de laatste 40 kilometer werd ik denk opnieuw gelost, maar ik kwam ruim schoots binnen tijd. En ik heb die Tour ook nog uitgefietst, dus uh, ik ben van de raad en ik altijd dankbaar voor, voor die dag, want normaal gesproken ben je gewoon uh, ja, buiten tijd. Ja, van der rade die, die kreeg het voor elkaar Die, die, was zo uh, die had zo'n overwicht in het peloton, was een naam en was toch een verdette. Uh, ja, die kwam eraan. Het was waarschijnlijk een kopgroep toen al weg. En, uh, ja, dan zie je wel, misschien dat het ook was gebeurd. Dan zei hij dat niet had gedaan, dat weet ik niet. Maar uh, hij heeft er wel een groot aandeel in gehad. Uh, in ieder geval dat ze toen uh, een plaspauze maakten en dat het zeker... Uh, 10 kilometer rustig aan is gegaan en dat ik die, die zeven minuten rijden normaal nooit dicht op een peloton. En het mooie was ook nog, eigenlijk gênante, dat ik in de finale langer eraan bleef als Twan Poels, want die werd toen op een gegeven moment er ook afgereden, nog wel, uh, nog voordat ik er afgereden werd. En uh, toen werd er ook overigens een heleboel afgereden, maar uh, ja, dat was toen wel, uh, vond ik wel vervelend, want ja, Twan uh, was toch een beetje mijn en uh, nog altijd natuurlijk, maar uh, ja, dan voel je toch wel een beetje bezwaard. wel weer naar de koers, want we zagen een hoopje wielrenners, Gio. Ja, een beetje een hele vreemde valpartij, hoor. Dat was een echte valpartij daar stond het peloton. Toch enigszins stilachtig. Toen was er een renner van COVIDis die uh, nog in de kliks uh, zat. In de klikpedalen. En uh, gewoon opzij viel. En eigenlijk als een soort uh, domino steentjes effect. Een aantal renners met zich meenam. Onder andere Laurens den Dam, Bouke Mollema, Thomas de Gent uh, zat daarbij. Verder in de valpartij betrokken Bradley Wiggins, de Engelse kampioen. En Sylvain Chavanel. Uh, ik dacht heel even, want ik zag Chavanel toch een beetje die bretels van zijn uh, wielerbroeken uh, omlaag doen. En het shirt openritsen. En voelen in de richting van zijn schouder. Ik denk, nou, als dat maar geen sleutelbeenbreuk is... maar uh, hij zit gewoon weer op de fiets hoor. Niks aan de hand lijkt het wel met uh, Sylvain Chavanel. Kijken we wie daar verder nog bij zit. Jérôme Pinot, die rijdt daar ook achteraan... in een groepje met Bradley Wiggins, die nu probeert terug te komen. Maar al met al lijkt het toch een val, zonder al te veel grote problemen. Want uh, het zag er allemaal niet, uh, ja, niet al te zwaar uit. Het zag er wel spectaculair uit hoe dat hele zootje opzij in een droge greppel donderde, maar maar het was geen echte val met heel veel schade afkloppen. Maar tenminste hopen dat er niemand is achtergebleven. En dat iedereen weer op de fiets zit. Wij rijden tenminste hier met de camera. Rijdt in ieder geval achter Chavanel en Wiggins aan. Die in achtervolging zijn op het peloton. Ik kijk nog even naar de tijdsverschillen. Vijf minuten en 49 seconden is de voorsprong van de vier koplopers op het peloton. En dat is ook het getal dat die vier koplopers zien staan op dat grote gele bord. Dat die mevrouw die dat sinds een jaartje of twee doet op die motor aan hun voorhoudt. We zien die vier naar beneden rijden op dit moment. Tempo gaat weer wat omhoog bij Gutierrez, Valentin, bij Turgot en De Laplace. Zij hebben inmiddels Guancan achter de rug. Die stad, een van de grotere steden hier van Bretagne, achter zich gelaten. Dat betekent dat zij 63 kilometer hebben afgelegd in deze etappe op weg naar Cap Vriel. Op weg dus naar de kust. Peter van der Veer zit ondertussen volledig in zijn, uh, in zijn telefoon en Tja, op internet. Ontzettende spijt. Want <laughs> er komen veel reacties, hè? Ja, dit toerspel is een ontzettend succes, ja. Maar uh, we hebben gevraagd of uh, mensen wilden reageren op... Uh, <laughs> van yeah, de dat de wel al overbelasting, <laughs> ik mocht het eigenlijk niet meer zeggen. Um, en ze moeten uh, een betekenis vinden bij een achternaam van een wielrenner. Ja, sommigen smokkelen de voornaam mee. Ja? Dat is verboden. Dat is verboden. Ja. Gedisqualificeerd. Ja. Maar wat komt er zo al binnen, Bert? Uh, Cancellara, een Italiaanse vrouw die al haar afspraakjes afzegt. Ja. Ja, als jij dat even opvult met lachen, dan heb ik tijd om zeg maar, de gsm opnieuw van de ene naar de andere. Ja, deze is misschien een typisch Vlaamse uitroep in café op de hoek als men dorst heeft. Dat is een lavenu. Een lavenu, oui. Ja, dat weet je. Dan... Geweldig, ja, hoe ze dat goed. kunnen bedenken. Een modderige massa die achterblijft na het rooien van suikerbieten. Dat is ook geweldig. En um, Horner, benaming van een vliegend steekdier... dat vaak en stevig steekt met zijn horen. Nou ja, zo, ja als je het niet erg vindt, ga ik straks als dit klaar is... en, en deze etappe is achter de rug, ga ik het allemaal rangschikken. Ja. En dan, dan benoem ik een winnaar. Maar ik weet niet of ik dat dan weer op mijn site wil doen. Maar misschien komen ze dan weer kijken wie de winnaar is. Dus helemaal niet de bedoeling dat er veel bezoekers komen op de nee, site. Nee, het, het was maar een grapje. <laughs> maar de prijs is wel echt, hè? Ja, de, de prijs blijft uit het prachtige boek, het 60 jaar in Nederland. En wil je dan morgen de prijs weer bekendmaken dit Dat wil programma? ik best doen. Dat dan heb ik, ik op mijn gemakje doen. tijd. Ja, het om mag Het mag allemaal... van de ja, ja, want anders dan zit ik allemaal mensen te, te, te honoreren nu uit gemakzucht. En nee, dat mag niet gebeuren. Een toerspel dient serieus genomen te worden, Dionne. Natuurlijk. Ik um, ben zelf een paar keer bij de tour geweest, hè? Ja, het ging net even over 1991. Ja, en, met Frans Maasje. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb twee keer uh, in 1991 heb ik zeg maar een paar bergetappes gedaan. Dus ja. <laughs> slaan natuurlijk nergens op. En in 190 te open. Nee, het was uh, Jeroen Wielaard, uh, die wij straks, geloof ik, in dit programma nog. Uh, ja, met uit, Zoals gewoonlijk uh, uitgebreid aan het woord zullen krijgen. Die, uh, die werkte destijds bij Veronica. Uh, en die slaagde er ieder jaar weer in om een of andere autofabrikant of dealer zo gek te krijgen. dat ze een auto aan hem afstond. die hij dan, zeg maar, in, in de tour uh, bracht. Dat was al goede promotie en zo. Dat wist hij prima te vertellen. Nou, die auto die kon je echt afschrijven. Ik bedoel, het eerste wat er altijd afgereden werd. waren de zijspiegeltjes. Ja. Het was echt. Uh, uh, Totaal losauto die in Parijs uitkwam. Ja, Jeroen is behalve een grote cultuurkenner en liefhebber en wieler-Frankrijk kennen. Gewoon is er gewoon een Schumacher aan die man verloren gegaan. Die, die wist de gaatjes te vinden dat ik dacht. Kan... Dus voor mij is de tour vooral verbonden met op de achterbank van een auto moet je ja. zeggen. Want gewoon de slechtste manier om de tour te volgen is dat je erin zit. Ja, bedoel, oké, okay, als je op de motor zit of zo. Maar in wezen is dat. Ik herinner mij je had destijds Hans Prakke. En Hans Bracken, die deed de Franse kranten. En daar mocht ik op een dag mee meerijden. En ik zat achter de allerlaatste alle, alle, alle volgauto naast Hans Sprakke Die tweeënhalf uur zwijgend de Franse krant tot zich te nemen... om daar opgewekt op Radio 1 over te vertellen. Dus het was... ja, en je weet verder niks. Hè? Je nee, weet niet wat er gebeurt. Je, nee, je moet een beetje half naar dat radiotoer luisteren. Nou, daar is ook al een soort van training voor nodig... om dat te kunnen verstaan waar ze het precies over hebben. Ja. Uh, en dan mag je maar hopen dat je naar op tijd... Na de wedstrijdleiding. Ja, ja dan mag je maar hopen dat je op tijd aan de finish bent... Om, om die in ieder geval nog te zien. Maar over het algemeen moet je dan weer via Sluipweg... En het is, ook echt, het is ook echt kamikaze wat je doet. Het is echt vreemd. Ja, ik, ik heb vooral herinneringen aan, eh, aan in, in een auto gestuurd door Jeroen eh, heel hard een berg af. Oh, die jongen, dat is ja. Dan denk je echt van nou ja, goed, ik hoef, ik hoef in Disney nooit meer iets mee te maken. En dan kom je onderaan die berg, kom je in het dorpje. Dan ga je daar nog steeds met 120 doorheen. Terwijl die mensen daar altijd langs de kant staan dat er niet meer ongeluk gebeurt. Echt. Of ze verzwijgen het, die Fransen, want daar zijn ze goed in. Wat was de eerste, ja. wat was de eerste keer? In de toer? De eerste keer was uh, 1991. Oh jee. Ja, daar heb je nog meer reacties op. <laughs> de reacties blijven binnenstromen. De reacties blijven binnenkomen, ook nu op de voicemail. <laughs> Dat is niet de bedoeling. Ik heb daar een, een tourboek. Het, het is natuurlijk altijd leuk op radio om iets visueels mee te brengen. Ja, een prachtig oud tourboek maar, uh, een met tourboek met, met dagboekverslagen en eigen gemaakte foto's. En dan, dan op een gegeven moment dacht ik van... oh, nu heb ik een foto van Carlo, Carlo Bomans. En dan schreef ik het er ook maar onder ook. Terwijl toch niet, nu, nu niet iedereen mee iets heeft van hoera... En een foto van de Colt ja, en, en stukjes uit de krant geknipt. En, een stukje, en het gekke is dat deed ik dus in 1991 heel fanatiek. Foto's maken, stukjes uit de krant geknipt, et cetera. En toen ik de tweede keer meeging, was, was dat al gewoon minder. Ik heb vorig jaar wel de, de eer en het genoeg gehad... om uh, in de avondetappen bij, uh, bij Mart te zitten. En dat was dan in de Voguezen. Dat was, dat was dan ook wel weer leuk. Maar in wezen, ja, misschien dat ik nog één keer... dat zou ik nog wel een keer willen, de Champs-Élysées uh, mee uh, zou willen maken. Maar tegelijkertijd is het plezier voor, uh, voor wielrennen... Dat het is bij mij niet verbonden met erin te zitten. Dat, ik, ik vind dat eigenlijk dat het toch beter genoten kan worden... gewoon in de luisterstoel met al die rugnummertjes uitgeprint. En uh, <laughs> het, het, kijk, en het, het rare, de rare van de ervaring, die Dionne, was ook dat je... Je komt in een soort van, van wereld terecht... waardoor alles er niets meer toe doet. Als je, als je, als je in de tour zit en je zit s avonds in zo'n slecht hotel... waar je ook niet fatsoenlijk te eten meer kan krijgen... en je zegt dan zo, gooit in de groep van... wat vinden jullie eigenlijk van Griekenland? Dan, dan roepen ze gegarandeerd van... joh, dat doet helemaal geen Griekse rennen mee aan, uh, aan de Tour de France. Het ja, is, dat, het is een, een wereld die ja die, die beperkt is op dat moment. Is zeer, en ik heb dat ook bij Villa BVD natuurlijk mee mogen maken. Daar dan zaten we in Portugal drie of vier weken. Ja, deed De rest er ook niet op. Nee, je, je bent wel een beetje bezig met wat er in de wereld gebeurt. Maar het, maar het speelt zich toch heel ver van je, van je bed af. Je, je, ja, en, ja, dus je zit in een soort van parallelwereld, lijkt het wel. Een soort van halve droom. Ja. En dat is aan de ene kant verslavend... en aan de andere kant moet je dat ook weer niet te veel willen... want dan wordt het dagelijks leven het te zwaar. <laughs> Begrijp het. We <laughs> praten straks nog even verder over of Bert van der Veer kijkt als regisseur naar de tour of alleen maar als liefhebber wil ik nog even cliffhanger, weten. Cliffhanger dit. Cliffhanger. Wow. Hele goede cliffhanger. Van 2 tot half 7. Radio Tour de Dreamer was dat. Uit Nederland komt hij? Ja, Gio en Sebas, de supersprint, hè? Nieuw, nieuw, nieuw deze tour. Hoe, uh, hoe, hoe is het daarmee gegaan voor de koplopers? Ja, dat gaan we zo meteen melden. De koplopers zijn er inderdaad overheen. Het peloton maakt zich ervoor klaar. En het peloton is inmiddels weer compleet. Want al die gevallen renners die zijn weer aangesloten. We hadden ook nog even een valpartijtje van Levi Leipheimer en Samuel Dumoulin. Dat gebeurde allemaal in Guincamp. En dat is een, uh, inderdaad een stadje in Bretagne. 8000 inwoners slechts. Maar uh, wel een stadion met 18.000 zitplaatsen. Want die voetbalclub die werd vorig jaar gewoon eventjes... of het jaar ervoor gewoon eventjes bekerwinnaar in Frankrijk. En mocht toen... ...Europa in, maar werd toen wel even van de mat gespeeld door HSV uit Hamburg. Dus dan weten we dat ook weer, dat Bretonse stadje, dat op voetbalgebied in ieder geval wel een naam heeft. Ik zie nu trouwens Bradley Wiggins achter het peloton aanrijden. Hij heeft zojuist van fiets gewisseld en wordt nu weer naar voren gebracht. Maar dat sprintje je straks het peloton, waar de kopgroep is er inmiddels wel overheen. en Sebastien heeft de uitslag. Turgo die won dat sprintje, Turgo, En het is toch wel leuk om te zien trouwens dat er ook echt gesprint wordt in zo'n kopgroep. Andere jaren dan uh, met z'n tussensprints, uh, dan reed de kopgroep daar eigenlijk gewoon in slagorde. langs, gewoon doorwerkend. Maar zo deze eerste dagen met die supersprint, waar ook het bedrag wat te winnen valt volgens mij hoger is dan andere jaren, naast de punten natuurlijk, wordt er ook echt voor gesprint. Goed, Turgo dus van Europcar, uh, won dat sprintje voor Valentin, van Covidis en Gutierrez op de derde plaats. Vierde werd de La die deed niet echt mee. Mooie, brede weg. De wind komt uh, schuin van uh, achteren. De zuidwestenwind. We rijden ook uh, in noordelijke richting op dit moment. En ik hoor dat in het peloton het tempo behoorlijk omhoog is gegaan. Tre tre vivalure, hoor ik uh, de mensen van de tourorganisatie zeggen. Dus dat peloton is uh, in de aanloop na die tussensprint dus ook op hol geslagen. En dat kan op deze hele mooie, brede weg. Bert van de Veer... Uh, even erbij blijven. Ik ben er ontzettend uh, bij. Maar het is natuurlijk nog niet echt de spannendste etappe... die we nee, tot nu toe hebben nee, meegemaakt. Nee, maar <laughs> ik zei het omdat... Uh, site is onbereikbaar, hè? Inmiddels. Mijn site ligt plat, geloof ik. Dames en ze stop je met <laughs> Of valt u het die ongelostig? Het werkt onder wel, dit toerspel. <laughs> het toerspel wordt het helemaal. We hadden het over mooie verhalen uit de Tour. Maar je bent niet alleen een toerliefhebber, hè? Je bent ook bij klassiekers geweest. Ja, nee, nee. Het, het allergrootste genoegen... Ik denk dat dat, dat, dat, dat los van... Uh, van wat een mens in zijn leven met, met de liefde mee kan maken. Is de mooiste dag van mijn leven, denk ik wel, de dag dat ik meemocht in, in, in de wedstrijdwagen van Leo van Vliet in de Amsterdam Gold Race. Wanneer was dat? 1999, als ik me niet vergis. Ja. Maar zoals gezegd, ja, 1999. Uh, uh, daar voor mij in de auto zat uh, de staatssecretaris, ik weet niet meer welke dat was. En uh, er werd opgelucht adem gehaald toen hij uh, eruit werd het en ik mocht instappen. Het had een beetje... Ik was destijds uh, programmadirecteur bij RTL 4 en we wilden de vrienden van Amstel uh, wilden we uit gaan zenden. En dat wilde Amstel ook wel. Dus we hadden zo'n leuk contact met elkaar te zijn. dan nou, mag jij een keer een paar uur meerijden in die wedstrijd waar. Echt de mooiste dag van mijn leven. Het was zo... Ja, dan zit je dus wel bovenop de koers. Dan heb je niet wat je in de Tour de France hebt. Maar nee. je maar moet zien dat je bij de finish komt. En uh, et cetera. En uh, Leo van Vliet, dat is bovendien waar ik niet... over we, even... we gaan wel even naar de koers, sorry. Want uh, de sprint, de sprint. Ja, die willen we De sprint. Daar gaan we naar kijken. Hallo. Ja. Ja, kom het mag dan niet de spannendste etappe zijn, maar zo'n supersprintje is altijd wel leuk om naar te kijken. En ik kijk naar drie mannen van Mobistar, de Spaanse ploeg, die uh, Rogas in het wiel hebben. Maar daar komt uh, Kevin al hoor, die komt uh, uit dat uh, wiel gesprint. En die wil dan uh, toch even doortrekken, maar hey, dan, uh, ja, dan moet hij dan toch wel even flink uh, doortrekken. Nu komt uh, Rogas, komt uh, binnendoor daar uh, in die groene trui en kan die daar dan nog uh, overheen? Of moet hij het dan toch afleggen tegen Tom Bonen bijvoorbeeld? Nee hoor, Rogas komt nu door en dan trekt hij even stevig door. Nou, nou, nou, Bonen in het wiel, Bonen in het wiel. Kevin is daar weer in het wiel. Dan uh, kijken wat daar gebeurt. Is het dan toch uh, Tommeke of... Uh, nou ja, nee, nee, nee, nee. Hey, het is een man van uh, van Soleil die de tussensprint uh, wint. Nou ja, het is in ieder geval heel aardig. We gaan het zo meteen krijgen, de officiële uitslag. Want uh, we krijgen het erg moeilijk in beeld allemaal uh, hier, uh, die tussensprint. Die kijkt toch nog eens eventjes weer van boven. En dan uh, maar eens even zien hoor wie daar dan uiteindelijk die tussensprint uh, wint. Dan zou het toch eventueel Feiju moeten zijn die dat dan uh, wint. En dan pakt hij toch weer kostbare puntjes. En uh, Sebas had het zojuist al over de centen. Ik heb het even opgezocht. 1500 euro voor de eerste man die aankomt. 1000 euro voor de tweede man. En 500 euro voor de derde man voor die supersprint. En dat is dan toch wel heel aardig. Het is uh, inderdaad, uh, Feiju was het uh, voor uh, Tom Bonen. En ja hoor, weer een valpartij. En wie ligt daar dan weer bij? Is het een man van uh, BMC? Nou, er staan Rabo-renners bij. Robert Geesink is gevallen. Robert G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 Daar zien we Geesink. Ja, hij slaat behoorlijk over de kop daar. Samen met een ploeggenoot. Met Carlos Barredo. Wat is het toch jammer dat dat weer moet gebeuren in zo'n etappe. Op een moment dat je het niet verwacht. Ik kijk nog even naar hem. Hij staat daar nog steeds tegen de vangrail aan. Robert Geesink en Janis Brajkovic. Nou, gelukkig. Hij komt wel weer licht overeind. Want ik dacht even, het ziet er niet mooi uit wat daar is gebeurd met Janis Brajkovic, Maar die zit in ieder geval weer op zijn rug. Er staan één... 1, 2, 3 Rabo-renners staan daarbij. En dan ben ik benieuwd of de camera ook even die kant op wil gaan... om te zien of Geesink inmiddels al weg is daar... Want uh, die stond erbij. Die had ontzettend veel last. Maar de camera blijft bij Brajkovic Die duidelijk op zijn hoofd is gevallen. Wat een ongelooflijk slecht moment weer. Voor uh, die Nederlandse uh, Rabotroef. Dat die in ieder geval weer hier bij die valpartij betrokken is. Maar dan zou ik toch graag willen dat we even een kijkje gaan nemen bij de Rabo-renners. Is Robert Geesink inmiddels weer op de fiets gestapt? We krijgen weer die val in de herhaling te zien. Het is daar uh, ja, achter een uh, Rabo-renner die daar uh, op kop rijdt. Ik denk dat dat... Uh, Langs bomen is die daar voorop rijdt. Maar daar pas gebeurt het. En dan zie je meteen dat hij in de remmen knijpt om te wachten op zijn kopman. En nu krijgen we nou een beetje overzicht. Nee, we hebben nog steeds geen overzicht. Ik kijk naar Bruijkovic straks. Als we meer kunnen melden uit de koers. Of Robert Geesink weer op de fiets zit. Dan zijn we er gewoon weer. Radio 1. Het NOS journaal. De vrouw die vanochtend in de bergen in Zuid-Spanje door wandelaars is gevonden is... zoals verwacht Marianne Goosens uit stramp die ruim twee weken geleden als gemist werd opgegeven. Drie wandelaars vonden haar gisteravond in een natuurpark. Ze ligt in het ziekenhuis en maakt het goed. De problemen op het vliegveld Eindhoven zijn voorbij. De luchthaven had te kampen met een storing in het communicatiesysteem. Een aantal vluchten was afgelast. Binnenkomende vluchten moesten uitwijken naar bijvoorbeeld Maastricht. In Engeland komt er steeds meer kritiek op News of the World. Medewerker van die krant heeft onder meer de voicemail afgeluisterd van een vermist meisje. En daardoor dachten haar ouders dat ze nog in leven was. Later werd ze vermoord teruggevonden. Premier Cameron wil dat er een onderzoek komt naar de afluisterpraktijken. En Australië exporteert weer vee naar Indonesië. Dat is een tijdje verboden geweest omdat de dieren in de Indonesische slachthuizen werden mishandeld. Voorlopig wordt alleen Australisch vee geëxporteerd naar Indonesische slachthuizen die zich aan de regels houden. En dat waren de hoofdpunten. ANWB ah, Verkeersinformatie met een dikke, 23, een dikke 20 kilometer aan files. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat 5 kilometer daarvan... tussen de afrit Gooimeer en Blarikum. En op de A10 Oost richting de A10 Zuid... tussen Diemen en Amstel Business Park 2 kilometer door een oliespoor. A10 West naar Zaanstad, al 4 kilometer voor de Koentunnel. En er is een ongeluk gebeurd op de N271. De provinciale weg tussen Venlo en Nijmegen. Tussen Wellerlooi en Venraai is de weg in beide richtingen dicht. Gio Lippens, niet alleen uh, Robert Geesink is gevallen. Nog een belangrijke man uh, ligt op de grond. Jongen, jongen, het is wel bijltjesdag hoor. In de Tour uh, vandaag eerst Robert Geesink, Brejkovic. Nou, Ik denk niet dat hij nog op de fiets stapt. Uh, en nu is Alberto Contador gevallen. En uh, behoorlijk ook hoor, want je ziet dat het shirt op zijn rug uh, toch behoorlijk uh, beschadigd is. Hij heeft een nieuwe fiets gekregen, is inmiddels weer opgestapt. De oude heeft hij ja, moedeloos aan de kant gegooid. Wat een tegenslag voor de klassementsmannen. Brajkovic dus vrijwel zeker exit. De ambulance stond ernaast. Hij stond wel weer op zijn benen. Geesink, ja ik durf het eerlijk gezegd niet te zeggen, want we hebben geen beelden meer van Robert Geesink. We horen niks uit de koers, maar of hij zijn weg weer vervolgd heeft. Maar hij had wel een hoop last. Ja en hier zie ik Bruykoviet staan. Nou nee, die gaat echt niet meer opstappen hoor. Hij heeft een soort tulband om zijn hoofd. Zijn arm is zwaar beschadigd, zijn schouder is beschadigd. Hij zit wel een beetje moedeloos tegen een vangrail aan. Nu wordt een wond aan de zijkant van zijn been. Tegen zijn bil aan wordt in ieder geval weer behandeld, en ik hoor nu iets over Geesel, maar ik weet niet wat ik hoor. Maar Geesink zit inmiddels weer op zijn fiets. En ja, dan wordt hij, daar zien we hem rijden. Dan wordt hij weer teruggebracht. Hij zit in elk geval weer op de fiets. En ik moet eerlijk zeggen, het ziet er toch nog wel redelijk uit hoor, bij Robert Geesink. Maar ja, aan de andere kant, we weten dat hij door die pijngrens heen kan fietsen. Ook toen hij in die etappe op weg naar Perpignan zijn allereerste Tour de France uiteindelijk die polsbreuk opliep. Toen heeft hij de finish gewoon gehaald. Maar nu zit hij ook gewoon weer op de fiets. En is hij weer een achtervolging op het peloton. Het peloton op 4 minuten en drie van de vier. Koplopers. En nog even die tussensprint. Het was Bozic van Van die de sprint van het peloton won. Voor Bonen, voor Doeken, voor Fayu. Die deed wel mee. Rogas, Gilbert en de Lage. Dat waren dan de eersten van het peloton achter de kopgroep die dan die tussensprint wonnen. Maar dan zie je toch wel dat het door de supersprint gevaarlijker is geworden in het peloton. Want ja, het peloton gaat wel op drift op het moment dat het op die tussensprint aankomt. En ik moet eerlijk zeggen... Ik heb het idee dat ze op dit moment het gas erop hebben. Want het tweede ton zag er lang gerekt uit. Maar wat wil je ook anders als een aantal klassementsrenners op achterstand zijn. Dus Geesink op achterstand en Contador op achterstand. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 81. We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 Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik des mots, pas les plus importants. On y wat ik wil. Ik qui niet wat ik wil. Ik weet niet con ik wil. Ik weet niet wat We laten dit pas verder, we maken er bovenop, we maken er bovenop, we de er bovenop. Zien ons helemaal ontsnapt, willen we niet van tanda's Le long de la route was dat. We komen haar nog vaker tegen in de top 100. Bijvoorbeeld op nummer 14 met Je Veux. Dit was Zaza. Zoveel valpartijen in die uh, vijfde rit. Hebben jullie iets meer zicht, was en uh, Gio, op, uh, op de geblesseerden? Ik heb zicht op de geblesseerde. Ik zag zojuist Janis Brujkowicz die in de ambulance geschoven werd. Maar goed, gelukkig wel bij kennis. Want je schrik je toch altijd helemaal lam op het moment dat je een renner... toch een beetje in zo'n soort ja, feutushouding op het asfalt ziet liggen. Dan denk je meteen weer terug aan Wouter Weiland in de Giro. En natuurlijk veel verder terug aan alle andere ellende die we in het verleden hebben gezien. Maar goed, Brujkowicz dus uit de Tour. Toch wel een renner van wie je wel wat kon verwachten in het klas. Robert Geesink zit gelukkig weer op de fiets. En hij rijdt in het gezelschap onder andere van Lars Boom. Rijdt hij daar over de weg, wordt teruggebracht in de richting van het peloton. Want ze zullen echt alles op alles moeten zetten daar hoor. Want het peloton rijdt gewoon volle bak door. Natuurlijk, Alberto Contador zit erbij bij die groep van Robert Geesink. Hij heeft een aantal ploegmaats bij zich. Onder andere Navarro en Chris anker die dan het tempo moeten maken. Zelfs ook Brian Van Borg, de Deen uit. De ploeg van Saxobank. die zit daar ook nog bij. Dus die mannen doen alles eraan om de groep terug te brengen naar het peloton. Het gaat ze lukken, want we zien nu hoog vanuit de lucht dat ze nog een gaatje te overbruggen hebben van 100 meter, zodat ze uiteindelijk kunnen aansluiten bij het peloton. En Contador die maakte zojuist een beweging in de richting van de cameraman. Een duimpje omhoog. Zo van, nou ja, de blessures vallen wel mee. Zijn shirt is kapot, maar blijkbaar geen ernstige schade. En dan ben ik toch wel heel benieuwd wat straks. Het verhaal gaat worden van Robert Geesink als die eenmaal over de finish komt. Want eerlijk gezegd vorig jaar toch ook alweer zo'n scheurtje in zijn ellepijp. Ja, het was uiteindelijk allemaal niet echt dodelijk tussen aanhalingstekens. Hij kon de Tour ermee doorrijden. Maar het zijn wel allemaal blessures na die polsbreuk van een jaar eerder toen hij wel de Tour moest verlaten. Het zijn allemaal blessures die toch niet echt fijn zijn. Ook Laurens Stendam zit daarbij. Nu is het Lars Boom voor Robert Geesink. Geesink gaat op de pedalen staan. En kijk ik naar hem, dan is het zijn linkerknie met name waar het bloed uit heeft gecijpeld. Het droogt langzamerhand wel weer een beetje op. Maar hij is toch wel gehavend door Robert Geesink. Geesink zometeen dus terug met Alberto Contador bij het peloton. Ja en dan maar eens kijken wat er verder gaat gebeuren. En hoe de schade straks is als ze eenmaal zijn aangekomen hier op Cap Vrij. En dat gebeurt allemaal. 3 uh, minuten en 25 seconden achter de kopgroep van 4 die daar natuurlijk nog altijd vooruit rijdt... die verstoken is gebleven van die valpartij en de hectiek in het peloton. Ik zei het al eerder, iedereen was er vanmorgen al een beetje bang voor... met die harde wind tussen de 25 en soms zelfs 45 kilometer per uur... was de weersverwachting, tenminste de windverwachting, zeg maar... van die harde wind uit het Zuidwesten. Iedereen was er al bang voor dat dit ging leiden tot dit soort situaties. Vooraan de samenwerking nog steeds prima... tussen Gutierrez, Trista, Valentin, Turgo en Anthony de dat zijn dus de vier koplopers die we hier de hele dag hebben. En nu ook, ook inderdaad op de Tour Radio de bevestiging dat de groep Contador en Geesink, wat Gio al aankondigde, definitief terug is gekeerd in het peloton. Gelukkig maar, wat dat betreft, misschien valt het peloton daardoor ook weer ietsje stil en kan deze kopgroep wellicht weer ietsje uitlopen. Want de voorsprong, die toch zes minuten was, is dus teruggelopen naar die drie minuten en 25 seconden van der Veer. Ik heb je net brut onderbroken uh, omdat we naar een tourflits gingen. Nou, die was ook een stuk was interessanter ook... dan wat ik te vertellen nou, had. Nou, dat was behoorlijk belangrijk, ja. Uh, maar nu hebben we weer even de tijd om terug te gaan naar dat mooie moment van jou in de, in de Amstel Gold Race. Jij zit in die Ja, ik zit op de achterbank naast, uh, na, naast Leo van Vliet ja. en voor mij zit een van de gebroeders Plankaarten achter het stuur. En ik vertelde je al eerder in het programma dat ik niet echt heel erg van, van trivia over wielrennen ben, maar Leo van Vliet is enorm van trivia over televisie. Dus ik had echt de ene een vraag naar de ander bedacht van... wie heeft het langs de rol van Saartje gespeeld... in Zwiebertje en Hartje te kreden? Dat was die Riekschager. Oh ja? Het was echt niet te geloven. Die man die beschikte over hebben kennis. En dat intussen om je heen kijken naar dat wielrennen... of even enorm gas geven en even bij een bakkerij... een taartje pikken en dan, dan weer terug... Ja, en dan, het was die keer dat Michael van Armstrong won... dat ze met z'n tweeën aankwamen. En als je daar dan op zes meter afstand van in een auto zit... ja, echt, ik had daarna iets van... ik heb geloof ik in een film gezeten die niet op video bewaard is of zo. Een soort van andere... Ik reed naar huis die avond en ik was nog helemaal gewoon om me heen... aan het kijken of het nog bestond allemaal. Ik vond het heel erg geweldig, ja. Kun jij nog gewoon naar de tour kijken? En dan bedoel ik met nou, gewoon als... Nou, er dus zit uh, wel een regisseur ook. Ik, ik, ik. ik, ik, ik heb nooit, nooit wielrennen geregisseerd. En ik zou dat ook eerlijk gezegd niet willen. Want ook dat haalt weer van het plezier af. Dan wordt het echt werk. Maar wat er net gebeurde bijvoorbeeld... Dan, dan, dan, dan zie je Brejkowitz vallen... Uh, of althans, je ziet hem liggen. En dan denk je, hé, hey, waarom blijft die Franse regie nu bij hem hangen? Want uh, uit mijn hoofd is de Sloveen. Die ook niet eens ja, in een, in een, in, hij zit in een in radiocheck Dus dat is ook geen Franse ploeg. Want dan snap je het nog wel. Dan heb je iets van, oh, die chauvinistische Fransen, daar gaan ze weer. Ja, en ik merkte dat jullie commentator ook geïrriteerd was... dat die camera niet, uh, niet omhoog pende. Van, wat is er met die andere mensenhand? Maar vervolgens zie je ook, dan wil je ook weer weten... wie zijn er nu, omdat Contador en geesting toch achterliggen... wie zijn er nu aan het sleuren aan het begin van het peloton? Zijn er broertjes slek van de situatie? gebruik aan het maken, omdat ze weten dat de concurrenten achter liggen... of wordt er een beetje afgestopt, zoals je dat allemaal al ziet bij wielrennen. Ja, en dan op, op zulke momenten ben ik ineens wel heel erg ook van beeld... en dat ik denk van, jongens, het moet wel kloppen. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind dat, er, dat de Tour de France... echt redelijk geniaal geregisseerd wordt. Ik ben de vorig jaar, toen ik uh, in de avt zat... mocht ik ook even in de regiewagen kijken. En ja, nou, nou heb ik toch al aardig wat jaartjes achter de rug. Maar op het moment dat ik daar zoveel monitors zie... en, en zoveel captions, titels die onder in beeld gebracht moeten worden... tijden... Uh, ja, dan val ik, val, val ik zelfs nog stil. <laughs> en dan maar denk... het, het verbaast me eigenlijk wel dat je zegt dat je dat niet zou willen doen. Ik zou dan zeggen, misschien is dat juist wel een droom van je. Ja, maar dan... Ik, ik heb ooit, uh, heel lang geleden heb ik uh, een, een, een motorrace uh, mogen regisseren... bij Veronica in uh, het Olympisch Stadion was dat uh, destijds nog. En ik had, ik had geloof ik wel zeven camera's uh, tot mijn beschikking. En ik vond het een ontzettend gedoe, want op een gegeven moment... de nummer vijf die lag op kop. En die moet je dan met zeven camera's toch maar ontzettend in de gaten houden. En dan springt en oh, waar is die gebleven? Oh, daar is de nummer vijf weer... En na afloop zei iemand tegen me van... misschien is het je ontgaan, maar de, pleins, de strijd om de tweede plek... was echt een stuk spannender dan die nummer vijf die al vertrokken was. Dus ja, het, wordt, het wordt dan werk, begrijp je? En, en bij mij is, is wielrennen kijken is, is meer escape. Dat is echt gewoon ontsnappen uit alles wat je al dan niet dwars zit... of niet dwars zit, of waar je allemaal geen zin in hebt... en dan gewoon lekker... Ja, en zoals je dat dan vanmiddag ook weer meemaakt... Dat ik, ik bedoel, ik heb het nog niet gezegd van, ja, saaie tappen. Of je schrikt op uit je stoel en dan krijg je allemaal de, de zenuwen staan op... en kijk om ons heen. Maar hoe is het met Geesink? Hoe is het met die andere jongens? He, komt er door ook nog gevallen. Er gebeurt altijd wat. Je kunt geen moment achteroverleunen. Nee, en dan dus liever ja. niet... En dan dus liever niet in zo'n regiewagen... en je gaat zitten ergen aan een motor die niet op de, niet op de goede plek zit... of die, die naar een andere plek gedirigeerd moet worden... of een shot dat niet lekker vaststaat... of een, een vlag, wat je ook nog wel ziet... een vlag die voor de finish ineens uh, voor een camera gestoken wordt... ja, dan is het allemaal gewoon weer ineens professie. Radio to the Plotseling aan de overkant, zag hij ze staan. Iemand, iemand... Love. Dat met Zwart-Wit. Geolippens, we gaan weer eventjes in de koers kijken. Er vallen nog steeds mensen. Ja, er vallen nog steeds mensen. Ik zie nu ineens Christopher Horner. Toch ook een van die mannen, Chris Horner, Baskeland al een keer gewonnen. Uh, toch een van die mannen die voor een goed klassement zou kunnen gaan. En die rijdt op achterstand en zojuist een valpartij met Nicky Seurensen, de Deense kampioen, ook uit de saxo -bankploeg. En die werd gewoon door een motor met een fotograaf van de weg afgetikt. Je zag hem zo de berm inschuiven. Ik denk dat hij de mazzel had dat hij in die berm terechtkwam, waardoor hij enigszins doorgeleed. Maar ja, het zal je toch gebeuren, zeg. Een motor die daar totaal niet thuis hoorde, zo midden in het peloton. Kijk nog steeds even naar de kopgroep die een voorsprong hebben van 1 minuut en 43 seconden slechts op het peloton... Met nog... ...nog 75 kilometer te rijden. En het tempo in het peloton wordt enorm opgevoerd. Het zijn de mannen van Garmin die dat tempo enorm opvoeren. En ik denk toch echt dat er het een en ander staat te gebeuren straks. We krijgen een melding ook vanuit de koers van onze collega Thijs Sonneveld... ...dat de weggetjes zo'n beetje 20 kilometer voor de streep heel smal worden... ...met veel bochten en veel grind ook in de bochten. En dat zou toch ook wel eens wat gevaar kunnen gaan opleveren. De wind zal ook een rol gaan spelen. We hebben het al vaker gezegd. We krijgen... Wat Waarschijnlijk nog wel wat waaiervorming. En ik denk dat dat de reden is dat ze op dit moment bij Garmin en Tempo opvoeren. Tempo werd zojuist opgevoerd door de ploeg van de broertjes Sleck, Maar dat was natuurlijk omdat bij die valpartij Alberto Contador betrokken was. En Robert Nee, die Leo Paars, die Luxemburgse ploeg... die maken op dit moment geen vrienden in het peloton. Deze in de ronde van Zwitserland ook al niet. Toen Bouke Mollema met een lekke band aan de kant stond en ze vol gas doorrijden. Toen had Rabobank toch in ieder geval te klagen na afloop. En ze hebben toen ook gezegd, als we nog een rekeningetje kunnen vereffenen met die broertjeslek, dan doen we dat toch zeker. Nou, in dit geval zal dat ook het geval zijn bij Saxo Bank en bij Contador. En natuurlijk ook bij Rabo met Robert Geesink. Nee, de sleks rijden vol door waar ze vorig jaar, toen die etappe naar Spa, toen er zoveel valpartijen waren en zij erbij lagen, het hele peloton lam legden. Ja, een beetje selectieve verontwaardiging kun je dan wel zeggen. Horner gaat zo meteen... Hoop ik voor hem tenminste aansluiten bij het peloton. Want hij wordt teruggebracht achter een ploegleiderswagen van Covidis. En een ploegmaat die je moet proberen terug te brengen. Maar ze zijn er nog niet hoor. Ze hebben het moeilijk. Tumultueuze etappen vandaag. Dat, dat is het in elk geval. carte postale. Een aanzichtkaart uit de Tour van Jeroen Willaert. Bonjour, Jeroen. Ah, bonjour. <laughs> Welke reis maak je vandaag? Nou, heel grappig. Uit Pontivy, waar wij uh, ons hotel hadden... Uh, eerst terug over de muur de Bretagne. Weet je wel, A de aankomst van gisteren. Heuvelachtig voorbij dat stadje. En alles was weg. Er was niets meer van de Tour te zien... Geen restanten uh, meer? Geen rommel, geen rotzooi. Keurig opgeruimd. Alleen dat laatste stuk, dat was nog baré, uh, weg afgesloten. Want daar moesten ze heel erg veel uh, barrières nog opruimen. En de matten die daar nog uh, voor het Wragenpark in het weiland lagen. Maar voor de rest, leegte. Laat de toeristen maar komen, zou ik zeggen. Nou, die promotie voor uh, Muur de Bretagne. En dan door, richting kust. En onder andere door Ifignac, weet je wel? Ja, ik weet het, ja. <laughs> de, de geboorteplaats van... Lilo. Le, Le Blero. Goed gedaan, meneer Van der Veer. Kenner van. daar in de studio. Ik zou zeggen... Klein dorp, maar grote zoon. Het is uit, niet meer dan uh, één rechte kilometer met uh, huizen en cafés en winkels uh, aan weerszijden. Dat is dan Yvignac. Daar kan zo'n grote man vandaan komen. En daar kunnen nieuwe grote mannen doorheen rijden. Maar een opvolger van Hino is er nog niet gekomen. Gaat verder dan. En dan kom je in de streek waar... Christian Prudhomme, zo ontzettend van hout, directeur van de Tour. Die heeft gezegd: La force du Tour, c'est la beauté de la France. De schoonheid van het land, dat is de kracht van de wedstrijd. Toch jammer nog dat ze er eigenlijk renners doorheen laten rijden. Hè? Waarom niet gewoon een <laughs> helikopter over Frankrijk drie weken lang. Uh, maar uh, Bert van der Vier. Dat die, meen je pru niet die, die Prudhomme, die. Nee, natuurlijk wel. Oh, renners toch... horen in dat landschap. Opman. Anders wordt het landschap minder spannend. Maar. Uh, ben jij het met de televisieman eens, Bert van der Vier. En, en laat hij mooie beelden maken. Zie je de hand van een voormalige televisieverslaggever erin? De hand van een voormalige televisieverslaggever? Hij heeft het altijd over magnifiek, de beelden van vandaag. Hij is, nee, is ook, ook nog... Hij is ook nog gek van de zee. Die beelden moeten magnifiek zijn voor nee, Prudon. Het, het mooie is dat mijn, uh, mijn uh, 83-jarige moeder, die sinds kort sms't, mij middags af en toe een sms'je stuurt. Een mooi kasteel was dat. Dus ja, dan, dan doen ze het goed in Frankrijk. Want die heeft niks met wielrennen, maar wel met kastelen. Net als mijn moeder, ook ja. 83. Ja. Zo'n kasteel, dat staat hier verderop, maar daar komen ze niet in de buurt. In, in dit gebied van uh, Hel. 400 hectare, met veel vegetatie en vogels, vol Biodiversiteit. En ook nog eens een 70 meter hoge kliffen moet mooie beelden opleveren. Maar ze blijven drie kilometer van fort en vuurtoren vandaan. Want dichterbij mocht niet van de natuurbeschermers. Je laat de Tour de France per slotverrekening ook niet midden op de Veluwe eindigen. Het is een... Zorg bij de milieuijveraars. Met 2500 auto's die zich elke dag verplaatsen. En tienduizenden toeschouwers die de boel komen plattrappen. De negen helikopters die, Dione, hier vogelnesten kunnen verstoren van... onder andere de pelgrimsvalk, de kleine pinguin en de guillemot de Trois. <lacht> 13, ah, 15 nesten van de fulmar Boreal, de Kleine albetrossen. Het vliegplan van die heli's is dus aangepast... door de verkeersleider van de tv, meneer Jean-Maurice Ogge. En dicht bij de finish, zo'n 40 meter van Bram Gaillard... in onze wagen staat een heel bijzondere orchidee. De Ofris Svecodes. Ja, dan moet je toch wel heel zuinig zijn op deze départ. Is die eetbaar, Jeroen? Ik weet niet, hij is beschermd. Maar misschien een beetje moetaarde erbij. Ja, zie je. Maar dat is in ieder geval het plaatje van deze middag. Wil je nog iemand de groeten doen? Ik doe de groeten aan de 83-jarige moeder van Bert van der Veer... <laughs> en ook aan mijn eigen Mimi Die in Veenendaal. Die van kastelen en andere natuurschapen. Oui, bien sûr. Nog twee week, meisjes. Ademain. bij Bert. Um, er is veel, veel tour op tv en radio. Hè? Is het te yeah. veel? Ja, ik, ik vind het zo langzamerhand wel een beetje ingewikkeld worden. Je hebt nu dus inderdaad uh, op RTL 7 er anderhalf uur uh, bij gekregen. En ik was altijd al een, een liefhebber van Vive le Vélo op, uh, op de Vlaamse zender... dat van half tien tot half elf wordt uitgezonden. Nou, dan heb je even een half uurtje voordat Mart begint met zijn programma. Dus er zijn toch avonden dat ik denk van ja, het moet, het moet niet gekker worden. Het, het, het kan op een gegeven moment ook wel een beetje gaat worden. Want ja, dan heb je de volgende dag ook nog al die kranten die je moet lezen. Hè? Ik bedoel... Dat ook nog. Ja, wielenliefhebbers hebben het zo verschrikkelijk druk zo deze, deze weken. Druk. En dan, oh, Dionne, als het afgelopen is, dat gat, die maandag daarna. Dat, die dat, doet zeer, dat, dat, he? dat het er allemaal. Ik ga ook meteen de, de dinsdag en de maandag ga ik inpakken. En dinsdag gaan jullie en ik meteen op vakantie. Zodat er weer wat leuks in het verschiet ligt. Want ik ja, dat is echt zwarte maandag, zegt De eerste dag van het jaar. Wakker worden en denken. nee, Het is niet meer. Niks. Ze zijn gearriveerd. Gisteren was het Chelsea lycée, Het is voorbij. Het is, ja, het is heel erg vreselijk. Ja. Je kunt nog naar Box Meer. En naar Kamer. <laughs> nou, weet je dat ik dat wel eens heb? Rosendal, om even Ik ja, ben met Rini Wachtman dus rond, rond gaan lopen om weet je, dat gevoel toch weer nog even vast te houden. En het was wel heel erg leuk. Maar... Dankjewel dat je hier wilde zijn. Um, ik beloof dat we morgen de... We hebben nog contact over de, toerspel, de uh, bij, ja, ja. Heel hartelijk bedankt voor al die reacties ja. op uh, de site van Bert van der Weer. Die is plat. Wij uh, blijven de tour volgen, deze hectische etappen met veel valpartijen. Maar Robert Geesink en Alberto Contador zitten weer op de fiets. En rijden weer mee bij het peloton. Straks dan uh, is Tom van het Hek hier. Samen met Aard Vierhouten. Veel plezier daarbij. Graag tot morgen wat mij betreft. Dag. Aan het einde van elke Radio 1 Toerdag.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 Dit is Radio 1.